12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Vierde doden in Australië door zwaarste overstromingen in decennia. Streng rookverbod in Spanje van kracht en de ANWB waarschuwt voor gladheid. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met wolkenvelden. Op sommige plaatsen kan het dus nog glad zijn. Langs de kust komen buien voor die in de loop van de dag land in maart strekken. Temperatuur iets boven nul, langs de kust een graad of 6. En komende nacht opnieuw lichte de vorsten. Morgen weinig verandering. In het noordoosten van Australië, daar beginnen we, is opnieuw een dode gevallen door de overstromingen daar. In de staat Queensland is in een paar weken tijd enorm veel regen gevallen. En dat heeft geleid tot de zwaarste overstromingen in decennia. Correspondent Robert Portier, een vrouw van 41, is de vierde dode door de overstromingen. Wat is er gebeurd? Die vrouw is eigenlijk haar auto gespoeld toen ze probeerde om een ondergelopen weg over te steken... Um, ze was in een auto met, uh, met meerdere mensen. Die zijn allemaal teruggevonden. Haar lichaam is twee, twee kilometer verderop was teruggevonden. Ze was toen al overleden. Ze is niet de eerste die is overleden bij die overstromingen. Uh, in december uh, is met drie mensen ongeveer hetzelfde overkomen. Ook zij hadden te maken met uh, veel sterker water dan ze hadden gedacht. Water waar ze doorheen wilden rijden. En ze werden weggespoeld. Ja. En uh, op dit moment denken ze dat er nog een, uh, een uh, slachtoffer te betreuren valt. Dat is een meneer die is gaan vissen op een overstroomgebied. Geef maar eens te meer aan hoe sterk het water eigenlijk is. Ja, ja, ja wordt altijd onderschat. Hè? Zeg, we horen nu al een aantal dagen dat het om een gebied gaat zo groot als Duitsland en Frankrijk. Dat is echt een enorm gebied. Hoe kan dat eigenlijk gebeuren? Ja. Is er wel genoeg water daar? Nou ja, Australië staat natuurlijk vooral bekend vanwege zijn droogte... ...maar ja. dit voorjaar is er uitzonderlijk veel uh, neerslag gevallen. Dat heeft te maken met La Niña, het zusje van El Niño. Daardoor raakt in het binnenland uh, grote gebieden overstroomd... ...en dat water, dat zoekt nu natuurlijk zijn weg naar de oceanen toe. Nou, daar komen een aantal rivieren soms samen, zoals in Rockhampton... ...een uh, plaatsje aan de kust, daar komen drie rivieren samen... ...en dat is een stad van 75.000 mensen... ...die dreiging van de buitenwereld worden afgesloten... En de burgemeester die denkt dat dat nog wel 10 dagen kan gaan duren. The sad news is that when the floodwaters come up and peak, which we expect uh, to be Tuesday or Wednesday, they are likely to remain at that peak for about 48 hours. Then they are likely to remain around the 8.5 meter mark for probably 10 days. Ja, het blijft er nog uh, een flinke tijd, blijft dat uh, nat. Uh, hoe gaat het met de hulpverlening? Ja, niet alle plekken in uh, die staan die hebben op dit moment voldoende schoon drinkwater. Dat wordt met tankauto's aangevoerd en die plekjes die hebben ook te maken met het rantsoenen van drinkwater. Daarnaast is het leger ingezet om spullen af te leveren. Want in bepaalde winkels wordt op dit moment flink gehamsterd en is er dus tekort eigenlijk aan eten. En ze worden ook ingezet om tentenkampen op te zetten voor die plekken waar mensen op dit moment wat langer buiten huis moeten blijven dan dat ze van tevoren hadden gedacht. Ja, dan hoorden we al in uh, Rockhampton. Daar hebben ze nog uh, verwacht, de burgemeester, iets van tien dagen last van uh, het water. Wordt uh, op andere plekken de situatie inmiddels een beetje beter? Ja, op een aantal plekken neemt het water op dit moment langzaam af. Langzaam zeg ik erbij, omdat het eigenlijk veel langzamer gaat dan mensen hadden verwacht. Maar uh, er is nog steeds slecht weer onderweg. Voor de komende dagen wordt opnieuw regen verwacht. En in die plekken zoals Rockhampton, aan de kust, daar moet het ergste dus nog beginnen. Oké, okay, is er al een beeld van de schade die is ontstaan? Nee, eigenlijk niet. Mensen weten dat het in de miljarden gaat lopen. Dat is alleen nog maar de schade aan de infrastructuur en aan de huizen. Maar daarnaast gaat de staat Queensland ook heel veel inkomen mislopen. in de industrie, in het de, in de toerisme, doordat de oogst mislukt is. En uh, de minister van Financiën van deze staat zei al dat het ging om een ramp van Bijbelse proporties. Oké, okay, dankjewel, correspondent Robert Portier in Australië. Dit is het NOS-journaal. met Ewoud de Jong. Rokers die hebben het in Spanje voortaan extra moeilijk. De afgelopen nacht werden in het land heel strenge regels van kracht. Het roken is nu verboden in alle openbare gebouwen... zoals cafés, restaurants, disco's en luchthavens. Zelfs buiten mag op sommige plaatsen niet gerookt worden. Zo is het verboden bij kinderspeelplaatsen... en bij de ingangen van scholen en ziekenhuizen. De Spaanse regels zijn strenger dan in sommige andere Europese landen... omdat er nergens rookruimtes zijn toegestaan. Uh, Spanje maakt wel een uitzondering voor hotels... die mogen roken toestaan in 30% van de kamers. Het Spaanse rookverbod krijgt niet overal bijval. Eigenaren van bars en restaurants zeggen, net als overal in Europa... dat hun omzet flink zal dalen. Maar volgens de Spaanse regering blijkt in andere Europese landen... dat het bedrijven op de lange termijn niets gaat. Het is de bedoeling dat in 2012 alle lidstaten van de Europese Unie... ook zo'n rookverbod voor openbare ruimtes hebben ingesteld. In Brazilië is gisteravond de eerste vrouwelijke president van het land beëdigd. Dilma Rousseff is de opvolger van president Lula, die volgens velen de populairste president ooit was. Correspondent Marion van Rooyen beleefde de machtsoverdracht van nabij. Vandaag is het de eerste keer in de geschiedenis dat de presidentiële sjerp. De schouders van een vrouw zie zei Dilma Trots. Zo heeft het volk dat besloten. Het volkslied werd er niet minder vals op. En ook de chaos niet. Met stijgerende paarden van de presidentiële wacht. En spekgladde stoepen in de futuristische hoofdstad Brasilia. Niet echt op dameshakjes ontworpen. En toch... Het begon allemaal in de stromende regen met een puur vrouwelijke lijfwacht die naast de auto van de nieuwe president, sorry, president te, rende. Eenmaal uit de oude Rolls-Royce, het parlementsgebouw ingelibberd, hield ze daar haar eerste toespraak. De speech van een vrouw die jarenlang gevochten heeft tegen de militaire dictatuur. Gevangen heeft gezeten en gemarteld en nu tot president is gekozen. Oh. É Ik zal niet discrimineren, belooft Dilma. Ou en ze raakt geëmotioneerd. A partir desse momento, <sterilizant> sou a presidenta de todos os brasileiros. Ik ben de president van alle Brazilianen. En dan komt het moment dat er afscheid genomen moet worden van Lula. De knuffelbeer van het land. De meest geliefde president ooit van Brazilië. Nou, president Lula loopt er toch niet vandoor met de presidentiële sjerp. Dat beloofde hij eerst. Dus ik ga er vandoor, dan mag Dilma achter me aanrennen om de sjerp te pakken. Maar het is allemaal helemaal braaf volgens protocol gegaan en toespraak voor het bomvolle plein. En dit is een groot eerbetoon aan Lula. De boemende economische ontwikkeling die Brazilië de afgelopen acht jaar onder hem heeft doorgemaakt. En de sociale politiek van Lula. A vontade de mudança nosso En terwijl Dilma nog een tijdje verder speecht. en later de Amerikaanse Hillary Clinton stevig omarmt. en zich de eeuwig opdringerige president Chavez van Venezuela van het lijf houdt. is Lula opeens verdwenen. Want in plaats van in de auto te stappen. om terug te vliegen naar zijn oude arbeiderswoning in São Paulo is hij opgegaan in de massa tot wanhoop van zijn mannelijke lijfwachten. En als die eindelijk is opgeduikeld en in het vliegtuig is geplant... zwaait hij nog heel lang uit het raampje van de piloot. Dilma Rousseff, de nieuwe president van Brazilië. U hoorde een reportage van correspondenten Marion van Rooyen. Rusland is begonnen met het leveren van olie aan China. en Dat gebeurt via een pijpleiding. Die loopt van Siberië in het oosten van Rusland naar het noordoosten van China. Tot nu toe kreeg China de olie uit Rusland over het spoor. En door de leiding die nu is geopend kan Rusland veel meer olie naar China exporteren. In een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas zijn meer dan duizend vogels dood uit de lucht gevallen. De vogels kwamen neer in de stad Beep in een gebied van nog geen twee kilometer doorsnee. Buiten dit gebied zijn geen dode vogels gevonden. Het kan zijn dat de zwermvogels is getroffen door de bliksem of door een hagelbui. Een andere mogelijke verklaring is dat de vogels tijdens de jaarwisseling zijn geschrokken van het vuurwerk. En dat ze zijn gestorven van de stress. Enkele tientallen vogels zijn naar een laboratorium gebracht om de doodsoorzaak vast te stellen. Het is nog onzeker of Lars Boom volgende week mee kan doen... aan de Nederlandse kampioenschappen veldrijden. Hij ging gisteren hard onderuit bij de veldrit Grand Prix Sven Nijs. Bij onderzoek in het ziekenhuis bleek dat er niets is gebroken... maar Boom heeft wel een flinke bloeduitstorting op zijn onderrug... en moet een paar dagen rust houden. Rimmel van Barneveld is uitgeschakeld op het WK Darts van de profbond PDC. Hij verloor in de kwartfinales met 5-1 van Gary Anderson. Eerder op de dag werd Vincent van der Voort ook al uitgeschakeld in de kwartfinales. Tenster de Rus heeft zich niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi van Brisbane. Ze verloor in de laatste kwalificatieronde van Anna Tatishvili uit Georgië in 2-6. De verkeersinformatie... John Bakker bij de ANWB. Uh, John, Er werd gewaarschuwd voor gladheid. Uh, geldt dat nog steeds? Is dus het vooral op de lokale wegen nog uh, plaatselijk glad door bevriezing? Oké. Okay. En uh, wat, uh, wat is de verwachting voor uh, de komende dag? Ja, de komende uren zal het uh, verder wegtrekken naar, uh, naar het oosten. Dan zijn we even zonder gladheid. Maar vannacht gaat de temperatuur weer onderuit, of eigenlijk vanavond al. En dan kan het op sommige plaatsen in het land uh, weer glad worden... door de bevriezing van de natte weggedeelte. Oké, okay, we zijn gewaarschuwd. Dankjewel, John Bakker bij de ANWB. Krijgt u nog de hoofdpunten van het nieuws? De zwaarste overstromingen in Australië in decennia hebben een vierde leven geëist. En zo'n 200.000 mensen zijn getroffen. In Spanje is vanaf vandaag een strenge rookverbod van kracht. En de AWB hoorde het net waarschuwd voor gladheid. Dit was het NOS Journaal. Omroep Max nu met de perstribune. Dit is Radio 1. Max welkom bij deze persconferentie. En hier over de tennis. En de eerste grote tv hit van dit seizoen is een feit. Ja, dit is een goed spel, hoor. De perstribune. met govert van Brakel. Goedemiddag. De Oud en nieuwe conferenties vlogen ons om de oren de afgelopen dagen. Kenner van de Kleinkunst, kunst Kik van der Veer laat zo dadelijk zijn licht erover schijnen. Radio 1, de zender waar u nu naar luistert, is de Nieuws- en Sportzender. Met muziek. En de vraag is, wat vindt u van die muziek? Is die ouderwets of juist modern? Uw mening kunt u kwijt in ons gastenboek, deperstribune.nl of op het gratis telefoonnummer 0800 1121. Om half twee praat ik met muziek samensteller van deze zender Angelique Stijn. Zoals elke week ook deze zondag weer een bijdrage van onze TV-recensent, Ron Vergouwen. Laat ze horen waarom heb je geluid? Nou, normaal blik ik terug op wat er al is uitgezonden. Maar nu blik ik voor één keertje vooruit op wat nog moet komen. Voor welke programma's moet u in 2011 absoluut thuis blijven? En waarvoor kunt u beter bij bijvoorbeeld al de TV uitzetten? Nou, verder vliegende keeper Jules van der Wart. En oud bondscoach van de volleybalheren Peter Blanger. Mijn gast van vandaag, dit uur. Was Politica. Veelvuldig in de media te zien, te horen. Was voorzitter van Sportkoepel, NOCNSF En binnenkort maakt ze haar debuut als televisiepresentator. Erika Terpstra, welkom. Goedemorgen. Er zit wel veel was in, is dat erg? Nee, helemaal niet, want iedere keer is het toch weer uh, vooruitkijken... Wat, uh, wat er ook wordt gezegd. Morgen begin ik met een hele nieuwe carrière. Dan uh, komt mijn pilot-televisieprogramma Erika op reis... bij Max op uh, maandagavond... Tien over tien op Nederland 1. En dat is zo mooi dat al het was, dat, dat, dat, dat, dat zijn prachtige herinneringen van een heel mooi leven. Laten we toch even terugkijken op 2010. Mag maar nog, heb, 2 januari. Um, dat was natuurlijk toch een gek jaar. Afscheid nemen van de, de, de bestuurlijke topsport. Waar ja. je aan verknocht bent. Ja, het was echt uh, heel heftig. Ik eh, wist natuurlijk van tevoren al dat ik niet herkozen kon worden. En dan heb ik me dus echt maanden erop kunnen voorbereiden... dat ik eh, afscheid zou nemen als voorzitter. Maar die zeven jaar dat ik voorzitter mocht zijn van het NOC NSF... was echt zo'n cadeautje. En iedere dag weer dat je bezig was met jonge mensen... met, met mensen met ambitie, met uh, het bedrijfsleven als sponsors... die we natuurlijk nooit meer kunnen missen. Met uh, bestuurders die, die, die met passie bezig zijn met, met ja. Ja, hun hobby... En soms ook hun, uh, hun, hun gewone betaalde werk. Het was echt machtig. Maar altijd druk, druk, druk. Hè? En dan ja. ineens is dat, uh, laten we zeggen, in formele zin voorbij. Hoe ja. voelt dat? Um. Nou, ik heb uit de sport geleerd dat wil je niet in een zwart gat vallen... dan moet je een nieuwe uitdaging creëren. Dus ik was al voordat ik afscheid had genomen... was ik al bezig met de plannen maken voor uh, een, een televisieprogramma. Althans, ik, ik, eerst was het alleen nog maar dat ik een boek zou gaan schrijven... en verre reizen zou gaan maken. En dat is uiteindelijk dan een televisieprogramma geworden. Uh, dus daar was ik al mee bezig en dat, dat hield me ook, ook uh, behoorlijk scherp. Maar de eerste keer dat ik uh, op de bank naar uh, een groot sportgala zat te kijken in een zaal... met allemaal mensen die, die, ja, dat die allemaal nog mijn vriendjes en vriendinnetjes waren. Dat was wel heel erg gek. Ja, voel je dan ook uh, een beetje verlaten op zo'n moment? Uh, want je had ook in die zaal op de eerste rij kunnen zitten natuurlijk. Ja, en ik was ook uitgenodigd. Uh, maar ik heb, ik heb me voorgenomen om... Uh, tot aan de Olympische Spelen in Londen, niks sportgerelateerd meer te doen. Want ik krijg nog zoveel uitnodigingen. En als ik ook maar de kwart daarvan aanneem en, en dus verschijn... dan blijf ik gewoon een pseudo, maar wel ex-voorzitter. En dat moet je je opvolger niet aan willen doen. Nee, dus je, je doet bewust een stapje terug in de, in de aandacht, in de publiciteit, ja, in, in, in het werk... Um... Maar, maar het, gaat dus het is wel om, moeilijk, lijkt me, nou als je ja, daar zo lang in bezig bent geweest. Ja, nou ja, kijk, je, je, je blijft je passie voor sport natuurlijk houden. Dat is helder. En, en je blijft ook meeleven met alle mensen die, die je kent... en met de ontwikkelingen die er zijn. Ik heb nu net naar de, de Nederlands Schaatsen zitten kijken. Ook op de televisie ja. natuurlijk. En dan word ik helemaal blij als ik dan zie dat er nieuwe talenten opkomen... en dat er mensen zijn die... Die, die met diezelfde, diezelfde drive straks misschien wel naar, ja. uh, naar Sotjes toe, toe gaan. Dus dat is, ja, dat is heel mooi. Er zit daar ook een ontspannen kant aan het feit... dat je niet meer formeel bezig bent. Dat je denkt, ik hoef ook niet alles meer. Ik mag, maar het hoeft niet. Nou, nee, dat is er niet bij. Want alles wat ik gedaan heb de afgelopen zeven jaar... als voorzitter van de NOC-NSF, dat was nooit het gevoel van ik hoef. Maar het was altijd het gevoel van ik mag. En uh, ja, dat... dat... Dat, dat heb ik nooit gevoeld als een verplichting maar... of als een, als een zware druk. Nee. En, en waar heb je de jaarwisseling doorgebracht? Hoe heb je die uh, beleefd? Dit ja, jaar? die heb ik uh, beleefd met mijn kinderen natuurlijk en, uh, en, en met mijn kleinkinderen. En uh, met goede vrienden. En uh, ja, dat, dat was ook weer vooruitkijken nee. naar de dag van morgen... Want het is toch wel eng hoor, als er zo'n zo televisieprogramma van jou de lucht in gaat. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Ja, um, maar die, uh, die kinderen en die kleinkinderen zijn misschien wel blij dat uh, moeder en oma uh, weer wat vaker beschikbaar is. Al was het maar voor de gezelligheid. Nou, ik geloof niet dat ze die illusie hebben. Oh. <laughs> oma is veel weg, uh, dames en heren. <laughs> Absoluut. Als het aan mij ligt wel. Ja. Um, we gaan even terug in gedachten. En ook hoorbaar na 1982 was de laatste keer... dat Wim Kan de oudejaarsconferenten deed. Ja. Ja, dat was niet zo'n succesvolle oudejaarsconferenten. Uh, Corrie Vonker was ziek. Zijn echtgenote had zijn hoofd er niet bij. En het bleek later, omdat hij door de dood werd ingehaald... ook zijn laatste te zijn. Toch had het ja. wel even over jou. in. dat zo? Ja, luister. Nou, Terfsa, Erika Terfsa. Die had ik veel liever in het kabinet gehad dan in de Kamer. Toen ze kwam, zei ze van Erika Terfsa... dat ze niet zeggen de figuur. Nou, dat moet je dan nou eens aan Nijpels vragen. De, de, de lastigheid is om <hacht> uh, 28 jaar later uit te rekenen... waar zou hij het over gehad hebben. Ja, Weet je het ik, nog? Nee, nee, ik heb he? geen idee. nee, ik heb geen idee. Maar het, is, uh, het, het, het, was, het was in die tijd natuurlijk ook zo... dat als je, als je hoe dan ook genoemd werd... Dan hoorde je erbij. Ja. Uh, ik, ik herinner me nog heel goed dat er, dat er werd gesproken over van uh, uh, bij de oudejaarsconferentie. Want toen hadden we er nog maar één. En ik mis dat toch wel een beetje, moet ik je zeggen. Dat, uh, dat, dat ja, dan hoopte je toch als politicus dat je op, op zijn minst één keer eventjes genoemd werd. Dus ik, ik, ik was dit al lang weer vergeten, maar ik vind het wel leuk. Ja. 2011, uh, wat voor jaar wordt dat? Is, is daar al een, een agendabeeld van uh, te schetsen in grote lijnen? Nou, ik hoop dat, uh, dat mijn programma morgenavond zo'n succes wordt. dat de netcoördinator zegt van uh, het groene licht voor, om voor max minstens zes of acht uh, reizen te gaan maken. Ja. En dan ligt de hele wereld voor ons open. En er zijn zulke, zulke mooie plannen al. Ik heb al een fixed date, uh, 25 april, voor een uh, interview met de Dalai Lama. Uh, met de televisie erbij. En mm. um, dat, daar kan ik me geweldig op verheugen. Dat is echt een, een droom om, om 45 minuten lang met de Dalai Lama te mogen praten. En uh, ik, ik maak nu, ik doe veel research nu over de Dugon. Dat, dat is een, een, een oude traditionele volk in Mali. Weet je, je kent die beelden nog wel ja. van, van, van die huizen in de rotsen ja. en zo. Uh, ik wil heel erg graag naar Antarctica natuurlijk. Uh, ik wil ook heel erg graag naar de Hopi-Indianen en naar de Inca. Waar wonen die? Waar leven die? die? De Hopi-Indianen leven in de Verenigde Staten. En hun chief is een hele spirituele man. Maar ik wil dat ook gewoon eens een keertje meemaken. Hoe dat ja. allemaal is. Want het idee van, van uh, mijn reisprogramma is dat ik alle rituelen die er zijn, en alles wat er te beleven is... dat ik dat ja. ook helemaal daadwerkelijk meedoe. Ja, dat, dat begrijp ik, weet je. Uh, en je zegt, ik heb, uh, ik heb 25 april een afspraak met de Dalai Lama. Ja. Uh, zou ik ook wel willen, uh, maar wat is zijn telefoonnummer... en hoe krijg ik hem zover dat hij met mij wil praten? Hoe doe je dat? <lacht> nou, dat ga ik je niet vertellen. <lacht> <lacht> Jawel, nee. Ik heb, ik heb al heel lang een, een, een band met, met Tibet en met uh, His Holiness, de Dalai Lama... Ik uh, heb Chinees en Japans gedaan een paar jaar. Ik heb het niet afgemaakt, maar wel geprobeerd. En vanaf, die vanaf dat moment ben ik heel erg geïnteresseerd in het boeddhisme. Ik ben geen boeddhist. Maar ik, uh, ik, ik vind His Holiness wel een, een, een geweldig spiritueel spirituele leider voor ja, mij. Is hij voor jou echt His Holiness? Ja, ja, absoluut. Zou je hem ook, dus moet je hem zo ook aanspreken dan? Uh, sterker nog, ik ga hem ook zo aanspreken. Ja? Ja, ik, uh, ik heb diep respect voor deze, deze, deze man... Uh, deze, wat hij zelf zegt, eenvoudige monnik. Ik heb al uh, drie keer hem um, nu in Nederland uh, een soort gastvrouw van mogen zijn. En dat is iedere keer een, uh, een geweldige verrijking van... van ja, van je leven. Ja, ja, spiritueel kan ik me dat voorstellen. Maar His Holiness heeft ook altijd, uh, in, in, laten we zeggen, in het hart van de politieke uh, trubbels uh, gestaan. Hè. Voortdurend uh, uh, de man van Tibet. En dan heb je China en dan ja. heb je Amerika en de rest ja. van de wereld. Ja. Dus hij is ook een politieke figuur. Hè. Zeer, ja. zeer controversieel vaak in dat opzicht. Ja, nou, hij, hij heeft uh, traditioneel altijd die dubbelfunctie gehad: van geestelijk leider en politiek leider. Politiek leider, dat heeft hij uh, afgebouwd. En uh, er is nu gewoon echt een regering in ballingschap in Darmsala in India. En uh, hij heeft ook nu aangekondigd dat hij uh, wat dat betreft uh, weer een stapje terug gaat doen. Uh, maar ik ga hem natuurlijk vooral aanspreken op zijn, uh, zijn spiritueel leiderschap. Ja, wat vind je de kern van zijn uh, leiderschap in dat opzicht? Uh, compassie. Compassie en, en groot vermogen om... om, om ja. Mededogen te hebben met alles wat leeft en iedereen wat leeft. En, en de Dalai Lama, naar mijn idee, uh, straalt een, een warmte en een liefde uit... die, die, je, die je tot in je, in je merg beroert. We schakelen terug naar de sport. Ja. Wat was voor jou het uh, sportmoment van deze week? Ja, Het sportmoment van deze week was natuurlijk het afscheid van Marjan Timmer. Uh, het is echt een, een, een, een, een einde van een tijdperk. Ik heb uh, haar hele haar hele carrière mogen meemaken. 17 jaar, moet je je voorstellen. Ik was staatssecretaris toen zij in Nagano... haar eerste twee gouden Olympische meda medailles haalde. En uh, ik was ook in Turijn waar ze weer een gouden medaille haalde. Ik heb alles verder van haar meegemaakt. En ik vind dat ze een topvrouw is om diep, diep respect voor te hebben... en je pet voor af te nemen. Nou, ik ga dat niet afwachten. Want uh, ik hou de eer aan mezelf... Je stuurt ook geen twitters? Nee, ik, ik stop bij deze met wedstrijdschaten. Dat zeg je nu. Ja. Ja, moet je, je voorstellen. Staat hem op, ja. ja. Nou ja, kijk, ze heeft natuurlijk de hele sportcarrière door altijd dezelfde regie gehouden. En, en dat, dat tekende Marjan ook een beetje. Zo van, uh, ik, ik laat me niet uh, afhankelijk zijn van, van keuzecommissies of meer, meer van dat soort zaken. Ik bepaal wat goed is, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn, mijn ploeggenoten. En uh, ze heeft iedere keer toch, ondanks ja. allerlei tegenslagen... heeft ze toch iedere keer weer een fantastische prestatie geleverd... om weer terug te krabben. En hoe uh, stel je haar kennis en kunde voor de toekomst veilig? Want het zou jammer zijn als zo'n mevrouw voor de sport verloren gaat. Ja, ik denk ook niet dat dat het geval zal zijn. Ik, uh, ik heb ergens gelezen in een van haar interviews... dat zij uh, ambitie heeft om uh, schaatscoach te worden... Uh, ik hoop ook dat, dat haar dat lukt, want ze heeft nu bij de nieuwe ploeg die ze zelf heeft opge opgezet, die ze samen met haar man ook uh, nieuwe sponsors heeft, uh, heeft bezorgd, heeft ze al heel veel bereikt, ook voor haar ploeggenoten. En het zou doodzonde zijn als, ze dat, als, als haar dat niet zou lukken. Nee. We uh, gaan naar een selectie, Erika, van opmerkelijk medianieuws uh, van deze week. En uh, ik, ik ben benieuwd ook wat jij van de zaken vindt die je zo dadelijk hoort. In HP De Tijd stelde tv-deskundige Bert van der Veer... een lijstje samen van de 60 meest perfecte talkshowgasten. En dit zou volgens die lijst de beste zijn... Ik maak onderdeel uit, volgens dit, volgens uw programma, van een multiculturele nachtmerrie. Als je in Nederland aan de regels houdt, dan ben je wie je ook bent, en wat je achtergrond ook is, van harte welkom om in Nederland te blijven. Het is natuurlijk wel zo dat als je zegt van mijn programma is voor Henk en Ingrid, dan denk ik, waar is Humberto? Maar is Humberto nou, Ik wou zeggen, weet je wie het is, maar ja, ja, hij zegt wel. Ja, ja, nee, nee. nee, maar die, die stem is ja. natuurlijk heel erg bekend, ja. ja. Humberto dan hij, uh, heeft die koppositie in de lijst te danken aan een optreden bij Kneveren van de Brink. Ik heb hem ook trouwens bij Pauw en Witteman gezien, waar hij bijna vorstelijk overeind bleef. Uh, en hij hij laat is dan, Ja, hij is heel goed, hij is verbaal ook heel sterk. En hij liet toen heel duidelijk merken dat hij het PVV-partijprogramma tot in details kent. Andere geschikte talkshowgasten zijn trouwens volgens van de VR cda Corrivé Henk Bleker... Ja, okay. dat, is ook, uh, dat is ook een jongen die ze wel in het nieuws heeft gespeeld. Ja, he? en, en eigenlijk heel recent pas. Ja, maar ja, het bleek dat hij al de afspraak met Maxime Vagen had... om staatssecretaris te worden. Is dat zo? Ja, dat, dat las ik ergens in zo'n oudjaarsoverzicht. Ja, nou, Moet je, zegt, je hoort, dit, dit, dit soort zo dingen... Zo gaat dat, hè? Ja, dit soort dingen gebeuren zo. En... Ja, dan hebben we nog Dolf Janssen natuurlijk ook gewild. Uh, en uh, Gustav Bessems, politiek verslaggever. Het zijn wel allemaal mannen, hè? He? Ja, het zijn mannen. Het verbaast me eigenlijk dat, je, dat jij er niet tussen staat... Ben je niet zo'n talkshow-bezoeker? Uh, uh, um... Ik zag je wel laatst bij Paul Witteman. Ja, en dat vond ik erg leuk. Met Jan Marijnissen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja en het aardige is dat Jan Marijnissen en ik politiek natuurlijk helemaal dat... niet klikken. Maar er is wel een klik tussen ons. Ik heb respect voor hem en hij heeft uh, respect voor mij. En dan is het heel erg leuk om samen in een programma te zitten. Nou, sinds een aantal jaren is er de verkiezing van het tv-moment van het jaar. Eerst deed de Vara dat, nu SBS6. Maar uh, daar is het niet het publiek dat kiest, maar de redactie. En uh, de reden is uh, dat je die rangschikking niet uh, goed valt uh, kunt controleren. sbs Jesko trouwens in dit geval uh, voor de foutenwissel van Sven Kramer... Ja, ja. op de, ja, de spelen in Vancouver als tv-moment van het afgelopen jaar. Het staat op ons netvlies natuurlijk. Kemkas die zegt, uh, je moet naar binnen, je moet naar binnen. Ja. Maar ook daarna, kijk, het, is, het was natuurlijk een drama tot en met. En ik heb zo'n zo bewondering voor Sven... hoe die dat uiteindelijk dan toch heeft opgepakt. En, uh, en, en daarop heeft gereageerd op een hele, hele volwassen, vorstelijke manier... Dan, tekent dat zo'n zo sportjongen niet alleen als grote topsporter... maar ook gewoon als een uh, heel goed mens. Maar wat, wat ik toen ook vond, dat was later die beelden... dat je ziet hoe, hoe Gerard Kemkers zich realiseert wat er is gebeurd... en dat hij tussen die rondes door dat hij moet, nog moet blijven coachen... dat je hem helemaal ziet verschrompelen. Ik... Ja. Och wat, wat, had, wat, och, wat had ik te doen met hem? De VARA doorbrak afgelopen vrijdag de traditie van de One Man Oudjaarsconferentie. enigszins door een voorstelling met meerdere cabaretiers... onder leiding van Erik van Muiswinkel. En dat klonk ongeveer zo. Afghanistan.nl, wie hebben we daar? Jo, spreek me mevrouw Geriep. Ik vind wel heel goed wat Hollanders doen voor het onderwijs van meisjes en vrouwen. Nee, nee, nee, nee pardon. Uh, geen vrouwen. Afblijf van de telefoon, mevrouwtje. Geef maar even aan uw man. Ja, geef maar aan... Nee, maar ik toch even heel graag... Oh, oh. Hallo. Garip hier. Sorry van mijn vrouw. Ik weet niet wat de stelling is vandaag... maar bij ons achter hebben de Hollanders drie scholen en twee ziekenhuizen gebouwd. En nou, de hele uitzicht is verpest. Hij is leuk. Hij is zo goed, Erik. SBS houdt vast aan de oudjaarstraditie, doet het wel... want daar was voor het vijfde jaar op Rijn... een conferentie van Guido Weijers te zien. Ging zo. Welkom bij de helpdesk van T-Mobile. Doe een, een mobiele nummer in en sluit af met een joep van het hekje. <tie> De is op dit moment anderhalve batterij. Oh, dat is een kutmuziekje. Had hij leuk met ja, elkaar gezegd. Ja, geweldig. Teneens Flappie ook voorbij. Uh, Erik van Muiswinkel haalde trouwens 1,2 miljoen kijkers. Guido Weijers op SBS 6. ...trok 1,4 miljoen belangstellenden. Kik van der Veer, goedemiddag. Goedemiddag. Deskundig op het gebied van de kleinkunst, uh, welke voorstelling heb je gekeken? Nou, ik heb uh, Erik dus helemaal gezien en Guido voor drie kwart. En dat uh, kwam niet omdat ik het niet mooi vind, maar omdat er wat tussen kwam. Maar ik heb ze dus uh, voor een groot gedeelte gezien. Ik kan er dus ook wel een oordeel over geven... En ik moet zeggen, die show van uh, Erik en consorta, die, die vond ik echt fabelachtig goed. Want ja, door die nieuwe vorm uh, heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden. Hè? Uh, bijvoorbeeld het vrouwelijke element dat erin zat. Uh, ja, anders had je niet zo'n prachtige persiflage op Femke Halsema kunnen maken. Sanne Wallace de Vries deed dat. Het muzikale zat erin. Hè? De mannen uh, van Luin en Baudet en uh, Niels van der Laan en Jeroen Woe. Met dat fantastische sitaki lied wat er was. En natuurlijk is Erik een, een uitstekende conferencier die eigenlijk een beetje de rol van Kan overnam. Uh, ja, het was hard. Het was uh, links en partijdig. Uh, er werd stelling genomen. Uh, en ik vond dat, ja, ik vond het ook geen kopspijkers in de theater hoor. Ik denk dat. Uh, Erik dat waarschijnlijk uh, bedacht had om de kritiek uh, voor te zijn. Maar het was veel en veel meer en heel anders dan een paar cabaretjes achter een tafeltje die bekende Nederlanders na doen. Ja, en Guido Weijers? Dat een perfecte show. Ja, Guido Weijers, want die, die doet het toch maar in zijn uppie. En die doet het in zijn uppie. En die heeft, maar ja, die heeft natuurlijk ook allerlei mogelijkheden met uh, beeldschermen. Die maakt er echt een show van. Ik vind uh, Guido een, uh, een meer een gelikte showmaster en een hele goeie met, uh, met goede grappen. Uh, die vaak aankwamen, hij zei heel vaak dingen uh, uh, uh, die, die echt uh, buiten buitengewoon rake opmerkingen. Uh, dus uh, dat was ook een hele mooie show. Maar uh, wat mij betreft, uh, de formule van, uh, van Erik en consorten heeft het voor mij gewonnen. Ja, maar ja, het is een eenmalige formule, althans wat het oud jaar betreft... want volgend jaar komt Joep van het Hek weer. Ja, nou, Joep is ook geweldig. D dus daar kunnen we wel naar uitkijken wat jou betreft. Ja, natuurlijk, natuurlijk, ja. ja. Kan, kan je ook nog wat vertellen over Tineke Schouten? Dieneke Schouten? Ja, die, Schouten? Ja, Schouten op de tv geweest? Ook nog. En ja, wie niet eigenlijk uh, keek ja. zo langzamerhand. Vincent Bijlo, uh, ja, al is, die mannen ja. en dames zijn langs geweest. Ja, ja, ja. nou ik moet ze allemaal nog bekijken hoor. En, maar van die <laughs> keer weet ik het helemaal niet. Nee, nou... Nou ja, goh. Wat nee, maakt het, het uit? Want die deed toch geen oudejaarsconferentje, neem ik aan? Nee, maar dan heb je wel een, een, een, mooie, een, een mooie een mooi televisieprogramma gemist. Nou, dat zal best. Dat is al best. Dat <laughs> het is, is allemaal niet bij jou, Kik. <laughs> goede typeur, goede conferentier, ja, zeker. Ja. Van een hele andere jaren, Zeg maar, Nederland heeft wel kunnen lachen, blijkbaar, rond Oud en Nieuw. Absoluut. Het was een feestje. Goed. Nou, ik dank je wel, kik, kik van der Veer. En uh, we spreken je ongetwijfeld uh, weer. Of we horen je natuurlijk op de radio met uh, Annemans Veren. Dank je wel. Goed hoor, dag. Dag. Ja, wij, Edeka, wij, jij en ik zijn opgegroeid natuurlijk met Wim Kan. Hè? Ja, absoluut. En ik, vind, ik, ik kan me ook erg verheugen op Joep van het Hek volgend jaar weer. Want, want nu zit je toch op Oudjesavond, zit je Als je tenminste naar de televisie kijkt, zit je een beetje te zeppen van het een naar het ander. En ja, ik, ik vond Wim Kan in zijn glorietijd natuurlijk wel geweldig, ja. geweldig. Maar ik vond Freek de Jonge bijvoorbeeld ook heel goed. En, en Joep ook. Dus ja, ik, ik kan me erop op verheugen. Mooi. Uh, dat hebben we dan uh, uh, besproken. Zat er nog media nieuws waarvan je zegt.? Oh, dat, vond ik ook, dat vond ik ook nog wel uh, interessant uh, wat ik je zojuist heb laten horen. Of hebben we het wel besproken? Nou ja, ja. De, de, wat, wat we nu vandaag horen: die overstromingen in Australië. Dat, dat is, is, is natuurlijk ongel ongelooflijk. En een gebied zo groot als Duitsland en Frankrijk. Ongelooflijk. Moet je je voorstellen wat dat, wat, wat, wat dat allemaal betekent? Men, en niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren. Ja. Ja, voor de dieren, daar staan we uh, zelfs op oud-jaar niet bij stil met al dat vuurwerk. Maar nu, nu die, want jij vertelde, uh, krokodillen leven daar ja, ook ja, in dat gebied. Ja, ja krokodillen he? zitten daar in ja. rivieren. En als die rivieren dus overstromen, dan komen die krokodillen ook op het land, om, eens maar, ja. om maar eens wat te zeggen. Levensgevaarlijk. Wij gaan even uh, met jou terug naar een portretprogramma dat over jou gemaakt is door de KRO. Kijk je al alle dingen die over je zijn uh, uitgezonden? Ja, nou, die je, portret zolder. heb ik wel gezien. Ja. Nou, dan laten we de luisteraars nog even uh, kennismaken voor zover het niet gezien is. Ze houdt absoluut van aandacht. Ja, ze genieten ervan. Het is niks fakes of, of opgefokt aan. Zo is er nu eenmaal. Ik kan me niet voorstellen dat iemand nooit van Erika Terpstra gehoord heeft. Daar is wel onderzoek naar gedaan. Ik, dat liep echt tegen de 100 procent. Toen ik aan het begin meemaakte, toen ik net op het Binnenhof kwam... en uh, dan zag je beelden van Erika Terpstra met gehandicapten... en toen dacht ik, ach, mensen, acteer dat allemaal niet zo... En, en op een gegeven moment kwam ik achter, ze meent het echt. Ik heb er nooit zacherenigd mee gemaakt. Ze zag dus zoals wij allemaal wel eens kunnen zijn. Ik heb er geen zin in. Heeft zij niet? Nee. Ze heeft verteld dat ze altijd heel geluk, een heel gelukkig kind was. Dat gaat allemaal over jou. Ja, ja, ja. En als je op de bank zit, wat gebeurt er dan met een mens... als hij dat allemaal over zich heen kan? Nou ja, Je weet dat er dan allerlei andere dingen ook nog gezegd gaan worden. Dus het was een, uh, het, ik, vond, ik vond het een, een heel gebalanceerd en heel goed portret in zijn totaliteit. Klopt maar dit, het ook dit, allemaal? Is, dit is natuurlijk een, een, een klein onderdeel ja. daarvan. Nou ja, kijk, ja, het, het klopt wel. Aandacht is prettig. Aandacht is prettig, maar ik doe het niet om de, om de aandacht. Ik, kijk, ik, op de een of andere manier, als ik ergens op een tribune zi, za, zat... Yes. dan ga ik niet roepen van, hoe, hoe, hier ben ik? Maar op de een of andere manier komen die, komen die camera's toch altijd even naar me toe. En ja, ik, ik, ik, weet, ik weet niet hoe dat, hoe dat is, maar het, het gaat mij niet zozeer om, om de aandacht op zich. Maar ja... Ik ben inderdaad, wat er werd gezegd, ik, ik, ben, ik ben geboren als een heel gelukkig kind. Ik, ik danse dus door het leven. En dat is dus geen, geen verdienste, dat is gewoon ontzettende gewoon mazzel als je dat hebt. En uh, ik heb destijds een, een, een wijze levensles van mijn vader geleerd. Ik zei van, als ik nou zo gelukkig ben, wat, wat, wat moet ik daar dan mee? En die zei toen van, probeer dat dan diezelfde dag, diezelfde dag, dus niet morgen of overmorgen, maar diezelfde dag door te geven aan een ander. Door bijvoorbeeld... Te, Goed te kijken of je iemand ergens mee kan helpen. Al is het maar met een schouderklopje. Of al is het maar met iets vriendelijks. Of al is het maar met, ja, met een beetje steun. En, en, ja, en dat en heb je ook gedaan? En da en da en da da kan dat is de instelling gebleven? Ja, en ik moet je zeggen. als ik, als ik Iedere keer als ik me realiseer van wauw. Uh, ik zit aan de goede, goede kant van de lijn. Van de streep. Dan denk ik, nou dan nog maar een tandje erbij. Je hebt al eerder aangegeven, ik ga de Dalai Lama bezoeken. Ik maak een reisprogramma. Um, wat fascineert jou aan reizen? Um, verre culturen. Ik ben ontzettend nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig naar, naar, naar gewoontes, naar, naar levenswijzen van andere mensen. En, en ja, ik hou van mensen. En er is nog zoveel op de wereld wat, we, ja, wat, wat buiten uh, ons... ons ja, ons, ons gewone wereldje om... gebeurt wat razend interessant is. Ja. En een voorrecht om dat mee te mogen maken. We hebben een fragmentje uit, uh, uit je reis... Uh, uh, bijna sentimental journey kun je dat noemen... naar de oude basisschool in ja. Indonesië. We zijn nu op weg naar Soekabumi. Ik heb hier gewoond van 1949 tot 1951... En zoals dat bekend is uit de literatuur, dat zijn de bepalende jaren, jeugdjaren voor heel veel indrukken van je. En ik denk dat ik hier de basis heb gelegd voor mijn passie, voor verre culturen. Alles wat ik hier zie, de kleuren, de geuren, dat is allemaal mijn jeugd. Mooi man! Ik wist nog, die school die had een open voorplein. En daar zat, daar zat dus dan de, de, de veranda, die zat eromheen. Alleen, het was heel donker toen. En het is nu veel vrolijker geschilderd. Maar het was moeilijk te vinden. We zijn wel in vijf scholen geweest, maar dat is die. Yes! Echt, echt teruggevonden, dus. Ja, jeugd, ja, ja, ja en het was heel begin. moeilijk. Want ik, ik, ik meende me te herinneren dat ik op de Prinses Juliana school zat. Prinses Juliana school. En uh, daar hebben we dus eerst naar gezocht. En die bleek uiteindelijk uh, niet te bestaan. Staan. En uiteindelijk bleek dat ik op de Koningin-Wilhelmina-school heb gezeten. <lacht> maar wat, wat, mij, wat mij verbaasde, dat was dat ik, dat ik toch zo emotioneel werd... bij het weerzien van wat er 60 jaar geleden allemaal gebeurde. En ik, ik, ik had daar helemaal niet op gerekend, maar op een gegeven moment schoot ik helemaal vol. En, en toen dacht ik van, dat is toch eigenlijk, eigenlijk heel merkwaardig dat je dat je zo emotioneel bent bij iets wat je terugziet... Wat, wat, ja, wat zo in het verleden is gebeurd. En uiteindelijk begreep ik toen ook waarom... Kijk, als je, als je in, een, aan, in de schoolbanken weer zit... waar je 60 jaar geleden hebt gezeten... toen had je nog een hele toekomst. En nu zat ik er met al een heel verleden. En dat, ja. is, dat is heel merkwaardig. Ja. En ik hoorde van allerlei andere mensen, omdat ik dat ook vertelde... dat zij precies dezelfde ervaringen hebben. Terug naar je roots betekent gewoon terug naar emoties. En dat wordt dan nog versterkt... omdat je dan natuurlijk je familiefoto's hebt... en van je ouders die, die toen nog jong en prachtig waren. En, de, en jijzelf natuurlijk ook. Ik had vlechtjes, man. Echt, waar? <lacht> nee, ik kan me wel voorstellen, als je teruggaat naar uh, waar het leven... als het ware begon waar je een stralende toekomst... Uh, inderdaad uh, tegemoet leek uh, te lachen... En dan kom je terug met de ballast van het verleden. Maar ook met de mooie momenten natuurlijk. Ja, Juist met de mooie momenten Dan momenten ook, ja. schiet je uiteraard ja, ja. even wel. Ik heb altijd gedacht dat je uit Den Haag kwam. Dat je daar geboren en getogen ja, ja, was. Ja, ik, ik ben ook in Den Haag uh, geboren ja. en getogen. Alleen we zijn er toen even uit geweest. Omdat mijn vader werd uitgezonden als uh, leraar op de politieschool. Zoekenboemie. Dat was natuurlijk eigenlijk al een hele heftige tijd. Want dat was wel met de politionele acties. Hmm. En met uh, de onafhankelijkheid van Indonesië. En uh, wat, mij, wat mij is opgevallen, dat is, mijn ouders zijn natuurlijk al lang overleden, dat ik eigenlijk te weinig heb doorgevraagd naar hoe zij nou die periode hebben meegemaakt. Want ja, op de een of andere manier praat je daar toch, toch veel minder mee dan, dan nu. En ik heb ook mijn kleinkinderen gezegd van, als jullie wat willen weten, alsjeblieft vraag het, want het is ontzettend belangrijk ja. om, om, om niet die... On, die Onbeantwoorde vragen nu nog te hebben. Nou, het is heel belangrijk, natuurlijk, je eigen oral history uh, ja. het over te dragen. Absoluut. voor zover er belangstelling Absoluut, voor is. Ja. Maar ja, oma kan het ook opschrijven. Ja. Een mooi boek maken zou best kunnen. Ja, nou ja, je hebt tegenwoordig van die oma-boekjes. Ja. Uh, dat, dat vind ik echt leuk. Ik heb er eentje gekregen met Sinterklaas. Van, uh, waarin dus allerlei vragen aan oma worden gesteld. die ze dan moet opschrijven. Oma, uh, wat vond je het lekkerste? En oma, wanneer heb je voor de eerste keer gezoend? Ja, dat is natuurlijk echt leuk. En weet oma dat nog? Oma weet dat zeker nog. <laughs> <laughs> en jij dan? <laughs> ja, natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk. Dat zijn onvergetelijke tuurlijk, uh, momenten tuurlijk, in een kinderleven. Tuurlijk, tuurlijk. Je schrik je dood en je denkt, maar je onthoudt het wel. Absoluut. Ja. Maar goed, dat zijn oma-boekjes. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt... nou, ik kan, ik kan een boek schrijven voor, uh, nou, voor wie het lezen wil. Bij wijze van spreken van buiten. Ja, kijk, er, er is wel eens een uitgever geweest... die heeft gevraagd of hij een soort autobiografie, een biografie mocht ja. schrijven. Maar ik vind dat zo een ijdeltuiterij. Het nou, weet... hangt er vanaf wat je vast wil leggen. Maar ja, je maar kan kijk, natuurlijk ook inzicht geven in, in processen. Uh, ja, in maar, in sportprestaties. Maar ik, bedoel... ik, heb, nee, ik heb niet de indruk dat ik, dat ik de wereld iets echt heb na te laten. Ik vind het, kijk, ofwel... de, de echte leuke dingen om te, om te, om te schrijven... die ja. zijn altijd indiscreet, dus dat doe ik niet. Dat is jammer. Ja, ja. En, en, en aan de andere kant... je ziet toch heel vaak dat het allemaal... toch een beetje mooier wordt gemaakt dan het is. Ik heb uh, na, mijn, na mijn zwemcarrière... heb ik een boekje geschreven... Zwemmen om van te watertanden. En dat ging over mijn zwemcarrière en verder. Is wel genoeg. Is wel genoeg. Onze vliegende kip Jules van der Wart, is uh, uh, in Haarlem. Daar gaan we straks een verbinding uh, mee leggen, want het is natuurlijk 2 januari. En dan uh, staat de nieuwjaarswedstrijd op het programma. De Koninklijke HFC ja. tegen de Oranje Internationals. Leuk, zo'n ja, traditie. Dat moeten we er vooral in houden, zoals op nieuwjaarsdag uh, uh, het nieuwjaarsconcert natuurlijk. En Garmies, party ja. U Je kijkt nooit naar skiën, maar dan wel. <laughs> en, en, de, en, de nieuw, en de nieuwjaarsduik. Op, Scheveningen. op Scheveningen. was het druk eigenlijk. Ja, het ja, de was heel druk, ja. ja. Al, die, al die mensen die dan dat water... Het is dus afschuwelijk hè? denk je niet? Nou, ze, waren weer, ze waren er heel gauw uit. Dat kan me, kan me heel <laughs> maar, ik, maar ik vind het wel helder. Goed. We gaan Kassie kijken. Uh, deze week blikt tv cent Ron Vergouwen vooruit... op een aantal opmerkelijke nieuwe programma's... die dit jaar op de buis te zien zullen zijn. Kassie kijken met Ron Vergouwen. De zenders van RTL hebben een goed jaar achter de rug. Maar dat is voor hen nog geen reden om achterover te gaan leunen. Allereerst mannenzender RTL 7. Die heeft goed gekeken naar een SBS-programma... waarin extreme fans worden gevolgd. En komt nu met een eigen versie. Maar dan enkel over voetbalfans. En het succes-trio Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp... keert deze zomer waarschijnlijk terug met een dagelijkse sporttalkshow. Maar nu gaan ze het hebben over... De Tour de France. Nou, als ik uh, iedere keer gelijk heb een dansje moet maken... dan heb ik blaren op mijn voeten. van het dansje. De Tourbeelden die kunnen ze in ieder geval al overkopen van de NOS... maar het blijft de vraag hoe het zit met Johan Derksen... zijn kennis over de wielersport en de Franse taal. Het schijnt namelijk dat hij zelfs zijn Franstalige vrouw... soms behoorlijk slecht verstaat. Waar RTL 4 vorig jaar nog vaak concurrent SBS6 kopieergedrag verweet... lijken ze dit jaar nu zelf die kant op te gaan. Irene Moors gaat een eigen versie presenteren van het succesvolle DNA Onbekend... dat Carolien Tense bij de NCRV maakt. En in navolging van de sbs Show De Afvallers worden bij RTL 4 te dikke kinderen op ransoen gezet. Help, ons kind is te dik. Vier kinderen vertellen hoe ze nu al dagelijks te maken hebben... met de gevolgen van overgewicht. Als ik in de spiegel kijk, voel ik me verdrietig. Ik ben dan zo vaak uit de school gepest en zo. Ja, die zeggen dan varken. Wanhopige ouders roepen de hulp in van Nicolette van Dam... en de obesitascoach. Op de zaterdagavond is bij RTL 4 een nieuwe kans weggelegd... voor druktemaker Gordon met de spelshow. You got a minute to win it. You go girl. In één minuut moeten de kandidaten allerlei spelletjes doen... zoals het intelligente zo vaak mogelijk tissues uit een doosje trekken. 50 die ze eruit moet trekken. 1000 euro. Nou, het antwoord hoef ik jou eigenlijk niet te vragen... want je gaat door, hè? Zeker. Je gaat door, Arushka! Ja. In Amerika was de show een groot succes... maar ik twijfel of Gordon het in zich heeft... om de nieuwe koningin van de zaterdagavond te worden. En dan naar SBSS. Daar keert na een lange periode de overspannen valse zuster van Gordon... Gerard Joling weer terug op tv. Met een gouden oude. Sterren dansen op het ijs. Vanaf vrijdag 28 januari bij SBSS. RTL heeft de messen al geslepen, want recht tegenover dit amusement... zetten zij talentenjacht X-factor. De vraag is dus of de ijsdanskwaliteiten van kandidaten Bo van Dorens, Inge de Bruin, Michael Bogert en Danny de Munk hiertegen bestand zijn sbs komt ook met de terugkeer van dieetprogramma De Afvallers XXL. Maar om de kandidaten het niet te makkelijk te maken... zetten ze eerder op de avond nog wel even een nieuw dagelijks kookprogramma neer. De Vlaamse tv-hit Komen Eten. En, en verder werkt de zender in het geheim aan een nieuwe versie van Big Brother. Dat volgens onbevestigde geruchten een afgeleide zou zijn van The Secret Story... Dat is een Frans programma waarin de Big Brother-bewoners moeten proberen... om de grote geheimen van hun tegenstanders te ontfutselen. Oeh, spannend hoor. Voor de fans van drama in de klassieke vorm... komt De Varen met twee grote nieuwe dramaseries dit voorjaar. In Amsterdam en vele anderen wordt de hoofdrol echter niet door acteurs gespeeld... maar door de mooie plaatjes van de stad Amsterdam. In een jungle van verhaallijnen met meer dan 200 acteurs... Schetst de serie een beeld van het leven in de grote stad. Met als rode draad het leven van een moderne Adam en Eva. Wat is het met jou, Eva van Amstel? Hé. Hey. Hi. Marmion, uh, dit, uh, dit is mijn buurman. Adam, je weet het. Hoi. Adam de Heer. Hallo, Marmion. En wie meer van spanning, lust en intriges houdt, die kan terecht bij de tv-serie Overspel. Wanneer was jij op de club? Ja, wat wil je nou? Gisteravond. Je was de... In deze serie krijgt de vrouw van een officier van justitie. Een affaire met een advocaat met criminele trekjes. Wat was dat? Een lijk. Vermoord, waarschijnlijk. Wat zijn het grijzen? Ik heb die zaak. Topzaak. Ook maken dit jaar een aantal mensen en programma's hun comeback op de televisie. Vraag het mij dan niet! Zo gaat Henk Spaan in de trend van Die Twee Nieuwe Koeien... een tv-versie maken van Hart Gras, samen met Hugo Borst. En Kees Grimberger die komt terug bij Omroep Max met een opinierend programma. Verder gaat Astrid Joosten proberen het satirische consumentenprogramma... Hoe bestaat het? Nieuw Leven in te blazen. En onze knuffel Marokkaan Ali B. Die mag bij de tros een hippe versie gaan maken van... Op van, de Op van de Tja, van al deze shows zal ongetwijfeld niet alles een succes worden. Maar één ding is zeker. Van bezuinigingen bij de publieke of de commerciële... zult u als kijker dit jaar nog vrij weinig gaan merken. Kastie kijken met Ron Vergouwen. Dat staat ons allemaal te wachten dit uh, televisiejaar. XXL afvallers Erika. Bekende koek, zou ik uh, bijna zeggen. Absoluut. Kijk je nog naar dat soort programma's, of doe je het gewoon op eigen nee, kracht? Nee, ik kijk niet naar, naar zo'n soort programma's, maar dat is meer omdat ik. Uh, der... Geen, geen prioriteit aan, aan uh, geeft. Maar ja, het blijft natuurlijk een even gevecht. En uh, het, het, grote, het grote voordeel van waar ik nu in zit, in een fase... dat is dat ik uh, na 2,5 jaar nadat ik zo was afgevallen... Uh, in ieder geval weet hoe ik iedere keer weer even moet terugschakelen... als het bijvoorbeeld zoals nu met de feestdagen wat uh, uit de hand is gelopen. Dat genoten. zijn lastige dagen neem ik aan. Dat he? zijn lastige dagen dus... en, en uh, ja, je bent natuurlijk ook niet meer zo fanatiek als vroeger. Maar dat betekent uh, vanaf uh, vandaag weer uh, wat extra sporten... en wat, uh, wat, wat goed op je eten letten en dan uh, komt het weer voor mij. Maar dat is toch uh, uh, voor iedereen die met het uh, probleem worstelt altijd weer het probleem. Kijk, dat afvallen, dat lukt wel. En, en uh, dat voedsel eten wat erbij hoort, om het te bereiken, dat ja, gaat ook ja. nog wel naar binnen. Maar hoe hou je de lijn, de figuurlijke lijn vast? Ja, dat is waar. En dat, uh, dat, dat is toch ook heel vaak een mentale kwestie. Want je weet hm. zo langzamerhand wel, maar dat weten alle dikkers wat, <lacht> wat je meer moet doen. Dus het mooie was in mijn programma, dan kom ik op een gegeven moment bij een natuurgenezeresse op die, Bali. Die, en die bekijkt ook van alles. En dan komt dat met een geniaal de conclusie. Erika, je moet afvallen. Ja, ga je helemaal voor naar Bali's. Denk je, dat weet ik op Schreveningen ook wel. Onze vliegende kip, Jules van der Wart op, uh, op bekend nieuwjaarsterrein in Haarlem. Uh, Jules, waar sta je nu? Ja, ik sta eigenlijk in de bestuurskamer. Het is een beetje vernieuwd. Het ziet er allemaal heel erg mooi uit. Uh, blauwe kleuren met wit, de HFC en daarboven de koninklukken. Want dat zijn ze al jaren. De club staat al uh, 132 jaar. En uh, ja, het gaat steeds uh, goed en ze hebben de traditionele nieuwjaarswedstrijd. Ik sta naast uh, Wietse Kouperers. Uh, je bent al 30 jaar lid hè, van deze club. Maar ja, jij mag niet meedoen, want jij hebt maar één in het land gespeeld. Ja, daar zou ik wel mee mogen doen. Alleen uh, ik moet er niet meer aan denken je hebt vaak meegespeeld, hè? Ja, ik heb diverse keren meegespeeld. Maar ook nog een keer tegen, tegen ze gespeeld. Omdat je toen en lid was? Ja, ik ben 30 jaar lid en ik heb nog uh, één, één jaar in het eerste gespeeld. En een paar keer uh, wat degradatiewedstrijden nog. Hoe was dat voor jou om juist deze wedstrijden te spelen? Want uh, misschien had je wel een kater van het lange feesten en dat soort dingen. Nee, nou goed, ik, ik ben niet uh, iemand die uh, de hele nacht doorgaat op oudejaarsavond. Uh, dus, uh, maar het werd altijd wel wat later natuurlijk en we hadden wel wat uh, alcoholische versnaperingen op. Maar uh, ik, ik vond het altijd uh, ja, heel erg leuk om hier uh, te spelen, die wedstrijd. Uh, want ja, het is toch een uh, unieke uh, traditie uh, natuurlijk. Bij jou was Joop Stoffelen toen ja. de gangmaker eigenlijk degene die dat ja. allemaal regelde. Hoe ging dat in die tijd? Ja. Was dat enveloppenwerk? Joop was de, de coach en uh, ja, die stelden het elftal op zijn eigen wijze samen. Van, was je te laat, dan uh, mocht je de tweede helft invallen. Of, uh, en hij uh, ja, zei, als je 50 kilometer had gereden, kreeg je 25 gulden. Uh, had je 100, dan kreeg je iets meer. En dat was Joop zijn uh, manier van uh, coachen en... Uh, ja, wij hadden een geweldig leuke groep. Uh, heel gezellig uh, met Joop altijd. Uh. Nu uh, zijn de coaches uh, Ben Wijnstekers van Feyenoord, Sjaak Zwart van Ajax. En uh, ja, wie vandaag aan debuderen zijn onder andere Ronald de Boer. En uh, Pieter Huistra doet nu ook nog mee. Dat deed, uh, die deed de vorige keer ook mee. De trainer van Groningen, Martijn Reuzer is erbij. Ja. En eigenlijk ja, van Bronkhorst, dat, dat is de naam. Ja, dat is uh, de naam. Dat hebben we een paar jaar terug gehad met Dennis Bergkamp er kwamen toen heel veel mensen op af. Dus ik hoop dat dat nu met uh, Giovanni van Bonkast ook uh, gebeurt. Uh, want uh, ja, we hopen toch altijd uh, met die wedstrijd dat we kiet draaien. Dat is toch altijd de opzet. En uh, het is niet de bedoeling dat er weer geld bij moet natuurlijk. Maar goed, uh, we zien dat wel. Weer hebben we mee. Het veld is goed. Dus uh, mensen zijn een paar dagen uh, ja, uh, hebben ze feest gevierd. Dus wat dat betreft kunnen ze komen. Ja, het is ook vandaag fantastisch weer. Ja, het ziet er ja. prachtig uit. Een paar wolkjes, maar het is zonnig. Heel anders dan vorig jaar toen de sneeuw lag. Dus wat dat, betreft, wat dat betreft, ik heb begrepen dat het veld er ook goed uitziet. Wordt het een leuke wedstrijd. Ja, dat uh, lijkt mij wel. En, uh, nou, ik hoop dat uh, mensen veel uh, doelpunten zien van allebei de kanten. En wie de wind uh, is dan meest, meestal niet zo belangrijk. Uh, maar het gaat om een uh, stukje sfeer... En, Mensen zien de, ja, gewoon de, de toppers in actie eh, ook weer. Of oud-toppers dan. Hm? Toppers en oud-toppers. Uh, uh, Erika, ja, wietse Couperus. Ja, leuk, hè? Dan denk je ineens, waar zou die gebleven zijn? En dan duikt hij zomaar op 2 januari in de perstribune op. Ik zag hem vroeger bij ADO op de tribune. Ja, ja, ja. ja. ja. Um, leuk leuk ja. zo'n traditie. en Die moet je ook absoluut handhaven. Ja. En het is natuurlijk één grote reunie daar langs, langs de lijn. Tuurlijk. Al die oud-internationals zijn blij dat ze elkaar ook weer eens daar tegenkomen. Peter Blanchet, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ik moet zeggen, oud bondscoach van de volleybalheren, hoe voelt het? Want het is nog maar zo vers, hè, dat nieuws voor ons ook. Ja, ja nou, het is inderdaad nog, uh, nog heel vers. Ik, uh, ik moet er zelf nog even aan wennen. Maar uh, ja, nou goed, met alle aandacht die er is geweest en alle gesprekken met uh, vrienden en bekenden die ik er ook over heb gevoerd. Ja, het is wel, uh, het is wel iets inmiddels wat, uh, wat achter me ligt, maar uh, neemt niet weg dat ik nog wel nog steeds. Uh, enigszins teleurgesteld ja. ben over het feit dat ik het traject niet kon afmaken. Nou kan ik me dat voorstellen dat je het afgesloten hebt... maar aan de andere kant kan ik me haast weer niet indenken... dat het je niet emotioneel bezighoudt. Nou, kijk, die sport, die, uh, die, ja, dat is toch mijn passie. En ik heb daar natuurlijk een, uh, een, een, een gevoel bij. Goed, nogmaals, joh, het, is, uh, het is gelopen, het liep, je weet, in de topsport dat het ook vaak om, uh, om, winnen en verlies gaat, om winst en verlies gaat... En uh, nou ja, goed, joh, het, uh, het, uh, het, uh, het, uh, het is klaar en uh, het is. Uh, ik hoop uh, dat het met die ploeg uh, verder, dat het uh, dat het allemaal goed gaat komen. Ik heb eraan gedaan wat ik kon. Maar uh, ja, neem niet weg dat het uh, wel eerder tot een breuk heeft moeten komen. Ja, ja. Nou, maar Peter, hier spreekt Erika Terpstra. Hoi. Ja, hoi Erika. Hoi. Uh, ik, uh, mag ik jou dan namens de hele Nederlandse sportwereld... en alle, alle mensen die zo hebben genoten van alles wat je hebt gedaan... zeggen van, dank je wel voor wat jij voor de sport hebt gedaan? Ja, Erika, hartstikke bedankt. <laughs> en dan denkt Erika natuurlijk aan de Spelen van 96... goud leiding van Joop Albeda... Uh, en aan, aan, aan jouw grote glanzende interlandcarrière. Maar wat ga je nu doen, Peter? Ja, nou, voordat ik daar graag op ingaan, ik wil ook Erika nog wel eventjes bedanken, want Waarvoor? wat zij ook voor de sport heeft betekend, dat laten ze <lacht> oh. helemaal met geen sprek je Gaan jullie elkaar bestijden. lekker bellen? <lacht> het, het, het, het, aller, het allermooiste met Erika was altijd dat zelfs in een bomvol Ahoy, waar we, waar we ook in de goede tijden nog hebben gestaan, zij altijd in staat was om zich op het juiste moment met de juiste timing te laten horen. En met 10.000 man in de zaal is dat toch een, uh, dat is al een prestatie op zich. Dat je precies weet, hé, hey, daar zit Erika. Ja ja, ja, ja, ja, nou ja, maar goed joh, de, de, de nooit aflatende passie en, uh, en, en positivisme. Hmm. Nou, ik vond het altijd een lust uh, als Erika in de zaal was hoor. Ik begrijp uh, trouwens, Peter, dat jij politieke ambities hebt, lid bent van de VVD. Wat is je, wat is je toekomstplan daarin? <laughs> nou ja, dat, dat gaat misschien allemaal, uh, allemaal, allemaal een beetje snel. Kijk. Uh, de sport en, en politiek, dat gaat toch vaak weer een, een soort van hand in hand. He, want uh, op, uh, ja, bij de mooie wedstrijden, er zijn ook vaak wel wat, uh, wat politici bij, uh, bij aanwezig. He, ook de geldstromen die op de achtergrond allemaal spelen. En waar ik zeker in, in mijn tijd dat ik ook nog bij de atletencommissie uh, wat, uh, wat deed. Ben ik daar ook mee in aanraking gekomen. En ik heb me altijd verbaasd over hoeveel werk er op de achtergrond wordt gedaan. Om ook de sport mm. en ook ja, zowel breedte sport als topsport. Om dat allemaal mogelijk te maken. En uh, ja, ik, ik vond het sowieso altijd heel interessant. En ik heb ook in het verleden daarin met, met, met Erika af en toe eens wat mogen uh, mogen praten. Nou, dat heeft mij ook bijzonder geïntrigeerd. Mm. Ja. En, uh, en ja, er wordt toch vaak uh, af en toe wat gedaan mm. van nou wat uh, die, die politiek en laat ook alles maar zitten. We hebben allemaal een mening in Nederland. Daar zijn we tenslotte allemaal Nederlander voor. En ik heb ook zoiets van, joh, als je een mening hebt, eh, ja. doe er dan ook wat mee. Ik heb dat altijd gepoogd eh, te doen toen ik ook met die atletencommissie bezig was. En ook binnen NOC en NSF. we meneer uh, de aspirant op... uh, politicus, mag ik u even onderbreken? <laughs> <laughs> <laughs> Want... hey, maar Peter, ik vind, het, ik vind het een geweldig idee. We kunnen veel, ja. heel erg goed in de politiek mensen zoals jij gebruiken. Maar Erika, wat kan jij hem leren? Nou, ik, ik, ik, als, als je wil, Peter, wil ik graag een sparringpartner van je zijn. Ik, eh, na 27 jaar in de politiek denk ik dat ik wel een paar goede suggesties nou, voor je heb. Wat is een goede suggestie? Nou, de eerste suggestie is natuurlijk om je te realiseren dat politiek echt een vak apart is. Je kan ja. er niet zomaar instappen, maar je moet echt gewoon daar hard voor werken en voor trainen in feite. Net maar een, een topsporter... Zoals Peter Blanchier kan dat absoluut. En ik ben ervan overtuigd, man, dat je een geweldige aanwinst zou kunnen zijn. Ja, goed. Nou, ja, Erika, ik maak graag van je aanbod gebruik. <laughs> Oké, okay. bespreek oh, dus elkaar. Erika, wordt jouw mental coach, uh, jouw politieke coach op het uh, gladde terrein uh, van, uh, inderdaad, dat soort uh, ambities? Nou, en het tweede, tweede wat je moet leren ja? is, inderdaad, altijd jezelf blijven zijn. Oké. Okay. Ja. En, en integer zijn. Geen uh. rol gaan spelen, maar gewoon staan. Voor wie je bent. Mag ik eraan toevoegen, korte, heldere zinnen, uh, Peter, uh, en duidelijkheid? Absoluut. Want dat is ook wel prettig voor oren uh, en kijkers, hè, natuurlijk. Dat, is, dat weet jij, Erika, als geen ander ja, natuurlijk. Ja, aan de andere kant hij heeft wel al een beetje uh, de, de neiging... om ja, vooral hij... het woord te hebben en dan door en dan te dan blijven gaan. gaan. En dat is, dat is een, een truc die je vaak kan toepassen, Peter, maar soms niet. Nee, want nee, uh, nee, je, je moet nee. ook gehoord worden, Peter, dus dat, dat is belangrijk. En uh, je moet niet willen dat mensen afhaken. Dat ze denken, nou, ik ga wel even koffie halen als uh, de heer Banger aan het woord is. <laughs> nou, ik, lu ik luister aandachtig. dacht. Heel goed. Maar nu even to the point, wat is jouw ambitie op dat terrein? Wanneer wil je die realiseren? Uh, nou, joh, weet je, ik uh, ik, ik Pas sinds drie dagen ben ik, uh, ja. ben ik beschikbaar voor iets anders en dat is allemaal eerder gekomen dan dat ik uh, heb gedacht, dus ik, uh, joh, ik op de achtergrond, ik ga, ik ga lekker aan de slag, ik, uh, ik zie ook wel wat er, uh, wat er voorbij gaat komen, uh, ik uh, laat het ook allemaal eventjes bezinken en uh, op het moment dat er wat te melden is, dan zullen nee. jullie ongetwijfeld wel, uh, me wel weer weten ja. te nee, Want jij kan natuurlijk ook gewoon coachen bij een grote Italiaanse volleybalclub worden. Nou, dat, uh, dat behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Waar ga je heen? Ik, heb, ik, ik heb acht jaar in de zaal gestaan, uh, zo goed als onafgebroken. Ik heb nu ook zoiets dat ik graag wel eventjes uh, daar eventjes uh, van, van terug zou willen treden... om vooral weer even wat energie ook op te doen, want het Absoluut. zijn ook hele intensieve ja. jaren geweest. En op het moment dat het allemaal weer goed zit, dan, uh, dan gaan we er ook weer, uh, weer vol voor... Maar goed, in de sport kan ook alles weer gebeuren. En uh, ja, het, uh, het mysterie van het coach is vaak ook dat uit het niets de zomer weer een hele Zo. mooie kans ja, de, zich voor kan waar. doen. En dan, uh, nou, dan, dan zal ik er zeker over nadenken. Kijk, de wereld ligt weer aan zijn voeten natuurlijk. In nou, elkaar. Het maar, kan maar het is, uit. Eigenlijk is nou de cirkel de, de een beetje rond hmm. van ons gesprek. Want in het begin hebben we gezegd, van, als je niet in een zwart gat wil vallen, moet je een nieuwe uitdaging ja. creëren. En Peter doet dat. Ja. En, en ben jij blij met Top mensen, Peter. Als, als, mensen ja. als, als Peter die naar de politiek willen? Want, ja, heel heel erg. Dat wel prettig, want dat zijn wel de mensen die de brug kunnen slaan uh, tussen nou ja, maatschappij kijk, en Kijk, we wij hebben, wij hebben met dat Olympische plan hebben we natuurlijk uh, de, de ambitie om een, een heel Nederland op Olympisch niveau te brengen. Niet hmm. alleen wat sport betreft, maar wat alles. He, kunst, uh, architectuur, de hele reutermeteut. En, en, en mensen als Peter kunnen daarbij helpen. Ja. Zoals Marianne Timmer, over wie we eerder hebben gehad... Ja. vooral in die sport ook verder moet gaan. Zo is het goed als, als Blanchet met zijn ervaring al in de atletencommissie doorstond. En, en, en hij is dus niet de enige uh, topsporter of ex-topsporter... die uh, politieke belangstelling heeft. De, de belangstelling van Richard Krajček is natuurlijk ook al, al bekend. En uh, ik, ik zou zo een Het zou hele... allemaal VVD'ers, ja, Hoe zou dat komen? Dat komt gewoon omdat de VVD natuurlijk een fantastische Ach, partij ja, is. Ja, Nee, wacht even, het is geen reclamezendheid. Heb je daar wel een rationeel moment... Uh, argument bij, dat je denkt nou ja, van... Hey. ja, ik denk, kijk, wat, wat aanspreekt met, met het liberalisme is natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid. En, en, uh, en ook hm. wat, wat Peter zegt, van iedereen heeft een mening, dus dan moet je ook eigenlijk maar proberen om die mening om te zetten. Niet vanuit de zijkant, maar van binnenuit. Erika Terpschap, dank dat je hier was. Leuk. Veel plezier met je televisieprogramma. Dankjewel. Morgenavond, tien over tien, Nederland 1, Omroep Max. We gaan dan kijken. Het volgende uur is Zijvast Knaven.